Drie uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over een vergoeding voor mensen... die de salmonella-bacterie hebben opgelopen door besmette zalm. Volgens letselschade expert Drost is er een akkoord... met de verzekeraar van visbedrijf Foppe, maar Foppe zelf spreekt dat tegen. Drost zegt dat hij van de verzekeraar zwart op witte toezegging heeft... dat er een standaardvergoeding wordt betaald aan mensen die ziek zijn geworden. De woordvoerder van Foppe weerspreekt het verhaal van Drost. Hij zegt dat er nog een breed gesprek loopt met de verzekeraar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 Een ongeluk op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen 4 kilometer. Daar is nog maar één rijstrook beschikbaar. En dan de werkzaamheden op de A7 Zaandam-Horn. Die veroorzaakt vertraging in beide richtingen... want er zijn minder rijstroken beschikbaar. Vanuit Zaandam staat er voor Purmerend-Zuid 2 kilometer... en vanuit Hoorn voor Purmerend ook 2. En dan de ring A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat voor de rij 3 kilometer door een aanrijding... maar de weg is daar wel weer vrij.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, Je bent verbonden met uh, Carré. We zitten in de Amstel Foyer tot half vijf. Uh, dit uur uh, een, een drietal gasten aan tafel. Je hoort wel eens over talkshows dat er te weinig vrouwen zijn. Maar ik heb hier drie vrouwen aan tafel. Ze zitten ook alle drie al aan de wijn. Maar dat is toeval. Esther Gerritsen, uh, haar boek heet Dorst. Dat heeft er niks mee te maken op zich, maar valt me ineens op. En die wijn? Nee, hè? Ik, ik snap het verband Nee, niet. ik ook niet. Nee, doorst en wijn, dat je iets aan het drinken bent, bedoel ik eigenlijk. Maar goed. Uh, ik ga het straks met je over, uh, over die uh, roman hebben. Uh, Annette Emrecht zit hier aan tafel. Die heeft uh, een uh, drietal voorstellingen. Waaronder een voorstelling van het Nationale Ballet. Uh, die je gaat uh, bespreken. Is er eentje die, waarvan je zegt, we moeten opletten, want dat is echt de moeite waard? Van die drie? Ja. Ja, ik zou De Val van Kees en Co. Ja, ik klink een beetje zoel. Ik ben een beetje mijn stem kwijt. Heerlijk. Maar ik klink misschien net zo zwoel als de Spaanse dansvoorstelling van het Nationale Ballet. Maar ik zou zeker iedereen tippen om naar De Val van Kees en Co. te gaan. Oké. Okay. En uh, Nelke Gels zit hier ook aan tafel. Zij is uitgever van uitgeverij signatuur. Uh, uitgever onder andere van de winnaar van de Man Booker Prize, Hilary Mantel. Uh, de eerste keer dat je dat boek. Dat, die heeft de prijs al twee keer gewonnen, zelfs. Die, die uh, belangrijke uh, Britse uh, literaire literair prijs. Had jij meteen door, de eerste keer al, dat je dacht van... ja, dat is echt een, een auteur die ik in de gaten moet houden? Ik kocht haar vorige boek drie uur voor ze hem won. Wow. Oh. Dat is, is dat een uh, uh, luk? Uh, nee, dat? kijk, dat boek is goed met of zonder die prijs. Ja. Dat blijft overeind. Dat, is waar. dat ze hem wint, is, is mooi mee. Maar dat, betekent, dat doet natuurlijk heel veel meteen met de prijs. Als je dat, na, uh, uh, na het winnen van de prijs... dan is het ongetwijfeld veel duurder om de rechten te krijgen. Ook? Ja, ja. Goed gedaan, ja. denk ik zo. Ja. Goed, straks gaan we het over hebben Ook over de, de Frankfurter Boegmessen waar je geweest bent. Maar eerst even iets anders, want een sonate van Beethoven... die al sinds 1792 lag te verstoffen in een archief... die uh, wordt morgen uh, voor het eerst uitgevoerd. Het gaat om de Fantasie sonate in drie delen. muzikoloog Kees Nieuwhuizen die vond de sonate... reconstrueerde deze vroege pastorale. En morgen wordt die, zoals gezegd, voor het eerst uitgevoerd. Wereldpremière dus. Kees Nieuwhuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het niet zelf spelen, toch? Dat wordt morgen gespeeld door een hele jonge... Ja, hij is op dit moment ook een leerling van mij, maar hij heeft ook les in Tilburg. En uh, deze jongen is 16 jaar, die heet Martin Oei. Aha. Zeer ver, buitengewoon uh, talent en die gaat zich daarover ontfermen. Ja, is het ook uh, logisch om het door een zo jong iemand te laten spelen... omdat het wellicht een, een jeugdwerk was van Beethoven, ja. of dat niet? Nou ja, dat is een veelgestelde vraag, maar uh, nogmaals, Beethoven wordt vaak... Uh, geassocieerd met ja, een oude grijze man. Mm -hmm. Maar hij is, hij is ook jong geweest. En dit stuk is gecomponeerd en geschetst in 1792. Zoals u al zei, hij is dan 22 jaar. Yeah. Dus ja, hij staat hartstikke dicht in het leven... en is met heel andere dingen bezig. Dus dat moet met heel veel passie... En een soort jeugdgevoel moet het worden uitgevoerd. En, en dat moet niet, niet worden gekeken door een oog van een hele bejaarde pianist in dit geval. Want mm -hmm. ook de componist is hier heel jong. Ja, nou, we, we kunnen straks nog een klein stukje gaan uh, luisteren naar Martin Oei... Ja. die overigens ook ooit hier in het programma te gast was in de 80 seconden. Als uh, talent. Als jong talent. Dat is ook leuk, hè? Ja. Even terug naar die, die sonaten. W waar, waar vind je zoiets? Ik zeg in, nou, dit, een, in, dit, een, uh, dit, in een archief. Dit, dit, dit grote stuk bevindt zich in het uh, kafka sketchboek. Dat is dus eens al een keer als een facsimile uitgegeven... Het oorspronkelijke bevindt zich dan in, uh, in, in Londen. En ja, dat heeft daar gewoon een, een honderdtal jaar uh, daar En er wordt nooit naar gekeken of het wel dus gepubliceerd is... als mm -hmm. uh, schets, zeg maar, als vaccinier. Ja. Maar er is dus nooit naar gekeken. Want in die zin, om het praktisch te kunnen uitvoeren... moet er wel het een en ander gebeuren natuurlijk. Het schrift van Beethoven is sowieso vrijwel onleesbaar. Dus dat verdient ook wel enige aandacht. Ja, maar, maar, maar hoe ga je dan te werk? Dat betekent dus nou, even het, ik, het nootje voor nootje... Om het, het, het notenschrift, zeg maar, ja. te ontcijferen. Mm -hmm. En dan ga je kijken naar andere voltooide werken uit diezelfde tijd, of zelfs nog iets eerder... om Beethoven daar uh, te werken. Ze gaan met het, het fragment, zeg maar, of met de schets van die compositie... en wat er dan uiteindelijk wat het resultaat wordt. Dus je kunt op die manier dus redelijk goed uh, dicht bij dat materiaal belanden... zoals Beethoven het vermoedelijk wel heeft bedoeld. Ja. Ten meer omdat ook uh, zo'n 80, 85 procent van Beethoven echt zelf is. Het, het is een schets, hè? Je kan ook zeggen van hij heeft het niet afgemaakt... dus kennelijk was het niet de moeite waard om het uit te voeren. Ja, nou, dat, ik denk dat het een beetje anders zit. Het is niet echt een schets, want het zijn zoveel noten. Het eerste deel is vrijwel voltooid. En er is ook steeds een eindstreep, dus hij wist toch wel waar hij naartoe wilde gaan in de stukken. Nou, de maar het is opvallend ja. dat hij dus uit, uiteindelijk in hele andere composities steeds terugvalt op uh, deze vroege sonaten. We vinden het idee terug in de zijn. de beroemde moonschein sonate op 27 ja. We vinden het in de 15 vijftiende pianosnate op vers 28, we vinden ideeën in de zevende symfonie. Opvallend ook in dezelfde toonsoort, althans het, dat deel waar Beethoven dat in gebruikt, en ook in dezelfde maatsoort. Dus het zijn hele treffende overeenkomsten. Kortom, hij citeerde zichzelf vol, uh, uh, veelvuldig. Absoluut. Ja. Absoluut. Absoluut. Ook het hele stormige dranggevoel vinden we terug in bepaalde andere werken. En als je dat gaat analyseren, je legt dat naast elkaar, dan zijn er opvallende overeenkomsten. Ja. Uh, u heeft hem gereconstrueerd. Wat, wat betekent dat? Dat er ook dingen van uh, Kees Nieuwhuizen zijn ja, toegevoegd? Ja, dat moet. Je moet natuurlijk bepaalde verbindingen maken. De ja. publiek schrijft hier en daar in zijn gemakzucht iets van. Uh, ja, <laughs> dat dan moet je daar toch. Uh, moeten gaan ja. kijken wat daar tussen gezet moet worden. Een paar maten soms. Het gaat soms om de linkerhand. Het gaat ja. om de frasering. Om de dynamiek. Hè, maar zoals ik al zei, je gaat kijken naar andere werken uit die tijd. He, hoe Beethoven daarmee omgegaan is. Dus Hij ja. probeert op die manier zo betrouwbaar mogelijk uh, zeg maar, het stuk uh, in elkaar te zetten. Ja, ik... Of schooner nogmaals, heel veel materiaal was dus. Ik, ik ben wel nieuwsgierig geworden. Laten we even gaan luisteren naar een, naar een klein fragment uit het derde Goed. deel, het Allegro. in Oei, met het uh, deel uit het derde deel van die uh, Fantasia Sonata van, uh, van, van Beethoven, het onvoltooid. L ligt er nou nog meer uh, klaar om ontdekt te worden? Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar is, is er, zijn er meer schetsen, meneer Nieuwhuizen, waarvan u zegt, nou, daar ga ik nog eens mee aan de slag? Jazeker, nou, er is nog heel veel. Is, laat, laat ik het geen schetsen meer noemen. Het zijn eigenlijk uh, gewoon zulke grote fragmenten die Beethoven naast zich neer heeft gelegd. Bijvoorbeeld uh, de, de, de, de Vestasfeuer, een groot opera-fragment. Wat hij componeerde voordat hij met Leonore begon. Hè, wat later dan weer de Fidelio werd. Ja. Het is nog een zesde pianoconcert. Talloze liederen waar echt nog wat mee gedaan kan worden. Ik zeg altijd, deze dingen moeten niet in een stoffig, boek, uh, of in een stoffig hoek liggen. Die moeten worden uitgevoerd. Het zijn zulke interessante noten. En het zijn vaak ook hele boeiende verbindingen... tussen bijvoorbeeld de vroege Beethoven en de latere Beethoven. Ja. Dus ik vind dat dat gespeeld moet worden. Goed, dan we gaan het meemaken morgen. Kees Nieuwhuis bedankt. Ja. Morgenmiddag dus de wereldpremière van de Fantasie sonaten van Beethoven... door pianist Martin Oei in het Concertgebouw in Amsterdam. En daarna nog te horen in Kasteel Wittenburg in Wassenaar... en in Vredenburg in Utrecht. Live muziek, dan geprezen om zijn superieure gitaarspel. Volgens sommigen zelfs de beste gitarist van Nederland... maar daar wil hij zelf niet aan, geloof ik. Zijn nieuwste album geldt volgens popcritici als zijn meest complete... met onnavolgbare liedjes als Ding Ding Sun... tot liefdevolle tranentrekkers als If. Maar vooral als nog steeds dezelfde nieuw en beter Anne Soldaat.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 they won't be wet 'cause i'm not that kind of lover i love you will discover i cannot stand another day it's cold but i don't bother this girl i want no other anyway anyway the wind blows i'll be there just to please you Deceive you. All. Nowhere in the world the same kind. Been waiting on this chance a long time. Turned me upside down, stole my mind. Happy in the seventh grade. Happy in the seventh grade. Let me out, let me in.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 Let me out, let me in. I'd love to love you, baby. Oh love you, baby, baby, baby. Maybe, was dat... Van uh, Anne Soldaat met uh, Matthijs van duijven op, uh, op de piano. En uh, Anne komt uh, nu eventjes, als hij zijn gitaar even op de standaard heeft gelegd... komt hij deze kant op, trappetje op, trapp trappetje af, trappetje op. Ja, is zit ingewikkeld in elkaar, maar voor je het weet zit iemand dan wel aan tafel. Uh, Anne, uh, even wat grappig is, het album wat, wat net is uitgekomen heeft geen titel. heet gewoon Anne Soldaat, ja. terwijl het album daarvoor, hiervoor heette uh, in, uh, in Another Life. Ik denk dan dat je begint altijd met een titelloos album en daarna... En ja, ik weet het. Ja. Ja, het hoe ziet dat? Het heeft een hele nuchtere, praktische <laughs> reden. En als je het album ziet, dan weet je waarom. Het, het is zo mooi, dat het moet niet, je moest gewoon niet meer tekst bij. Gewoon de, de foto, genoeg. Gewoon mijn, mijn naam, heel groot. Dat is ja. wel belangrijk. Ja, ja precies. <laughs> um, uh, en en uh, hoe, hoe, of is het ook zo dat je nu nog meer jezelf bent dan voorheen? Of zoiets. Weet je, je zat bij Daryl Ann en daarna uh, Doe Die Undo. Daarna dat eerste soloalbum uh, met Tim Knol gewerkt. Ben je nu echt Anne, soldaat Anne zelf of zoiets? Nou ja, misschien is dat ook wel een beetje het verhaal er toch bij. Dus ja, behalve die praktische kant heb je er ja. ook alweer gelijk in. Ja. Nou ja, ben ik meer mezelf. Ik ben altijd mezelf geweest, maar ik kom er wel achter wie ik ben. Steeds meer. Wat vind je van die benaming van de beste gitarist van Nederland? Dat wordt nogal ja, nee, vaak dat, gezegd. Dat, daar dat... krijg ik het schaamrood op mijn kaken. Ja, is dat lastig ook? Is dat een druk op je schouders? Ja, ik, ik, iemand riep dat. en zei ik, weet je hoe het is om elke ochtend op te staan... en dat te moeten waarmaken? Nou... Is dat, is dat? dat is moeilijk, dat ja, is zwaar, dat drukt op je schouders. Ja. Elke dag weer. Elke dag weer, ja. ja. Um, um... Nee, maar het, is niet, uh, het klopt niet. Laten we het daarop houden. Want wie is volgens jou wel de beste gitarist van Nederland? Nou, het zijn een heel... ja, dan, door... ga je iemand, dan moet je wel oppassen, want dan ga je iemand anders belasten, hè? <laughs> Ja, dat is ook waar, ja. Goed, dan zeg ik niks. Je zegt helemaal niks, ja. ja. Hij is wel de beste gitarist oh, dit... van Nederland... die met een dansgezelschap heeft gewerkt. Ja, met oh, de Conny. Jansen dans. Ja. Oh, daar heb je het gezien. Ja, ja, dat is oh, prachtig. Leuk wat ja. je het zegt, want daar uh, vroeg ik meteen meteen naartoe... dat we in maart, april nog een reprise doen. Oh, daar ja. staan we nog in 16 theaters. Ja. Dus uh, het kan geen kwaad om dat nog even te noemen. Want dat is je natuurlijk heel dienstbaar opstellen... Uh, in, in, het, in, in, ja, in dienst van, van inderdaad van een choreografe. Die ja, je bedoelt een maniak als ik. Die ja. zal daar moeite mee hebben. Ja, een ja, lekkere gitaarsolo zit er dan even niet in natuurlijk. Nou, dat kon hier wel hoor. Ja, wel, maar goed. Ja. Maar alles wel binnen de perken van uh, zoveel maten, dals, ja. et cetera. Nee, maar het was echt een feest. Dus dat, als, als dat dienstbaarheid is, dan, uh, dan wil ik graag. er wel meer van. Ja, ga je dat vaker doen? Overigens? Nou ja, we gaan het hervatten. Ja, ja, ja. Maar maar nou, nee, productie. Connie heeft mij gevraagd destijds. En dat was een uh, spannend avontuur, moderne dans. Ik, had, ik was er nog nooit geweest. Ik had er bij wijze van spreken nog nooit van gehoord. Maar dat was echt uh, fantastisch. Om die, ja. om die hele wereld te kennen en om mee te doen, en, uh, geweldig. En er okay. wordt hard gewerkt in die wereld. Zo. Hè? Nou, dat is waar. Ik zat altijd op, ik zat op een kruk, uh, redelijk, weet je wel. En die iedereen die, om mij die het droopt van de lijver. Dat is altijd wel een raar ja. contrast. Mooi mee te maken. Goed. Dankjewel dat je vandaag hier onze live muziek verzorgt. Okay. Komende tijd beter zien op het Let's Get Lost Festival in Zwolle en je speelt ook nog op, op, in ja, Zweden, wou ik zeggen. In uh, Groningen en Utrecht. Meer informatie op uh, de website andersoldaat.com. Dit is Opium. Afgelopen dinsdag won schrijfster Hilary Mantel de Man Booker Prize... de prijs voor het beste boek uit het Britse gemene best. Of Ierland, Mantel, uh, die krijgt de prestigieuze prijs voor de roman Bring Up the Bodies. En is de eerste vrouwelijke auteur die, ik zei het al, twee keer die prijs heeft uh, gewonnen. En de schrijfster zelf was ook duidelijk verrast. Well, I don't know. He <laughs> wait 20 years for a Booker Prize. <laughs> Who come along at once. Ja, Nelleke Geel van Uitgeverij Signatuur is de Nederlandse uitgever van Mentel... en van succesauteurs zoals Charles Lewinsky, Carlos Ruiz Savon en uh, Stieg Larsson. Dat is met een rijtje. Mooi, hè? Ja. ja. ja je vergeet is... Jonas Jonassen. Ja, ook een prachtig boek trouwens. Ja. Maar is, is het alles uh, wat je aanraakt, uh, wordt dat gehouden of is het toch uh, niet helemaal zo? Als dat zo was, dan zat ik misschien op de Bahama's cocktails te ja, drinken. Ja, die zit hier gewoon aan tafel in gewoon, ja. de regen. Radio... De regen staat op punt van losbarsten. Bij een Radio 1-programma. In ja. Nederland. <laughs> nee, niet alles verandert in goud. Nee, zo gaat het niet. Uh, maar je hoopt toch dat je met wat er zoal in zo'n fonds verschijnt... een humuslaag ontstaat waaruit af en toe een, een goede zo opspruit. Op, op, op ja. ja. Nou, een dubbele winnaar van, van die uh, men die mag erbij zijn... Uh, Jullie ja, geven haar al uit sinds 2009. Uh, uh, en dat, je was toen echt net op tijd. Je zegt al drie uur voordat zij de prijs kreeg. Ja. W maar wat zag je erin? Want... Nou, ik, ik had er al drie weken over lopen gillen in, ja. de, in, de, in de redactievergaderingen. En ook meteen heel verstandig de hele tijd geroepen. Dat ga ik natuurlijk niet doen, want het is 700 pagina's en 16e eeuws Engeland. En wie is Cromwell? Ja, en als ja. ik het niet weet, wie weet het dan wel? Ja. En die avond was er een constellatie van mensen die uiteindelijk zei: maar Nel, moet je het niet gewoon kopen? Want mm -hmm. ik was in gesprek met iemand en we waren aan het gillen over hoe goed het was. Ja, maar ik heb het nummer niet. <laughs> maar er, ik wel. Hier is het nummer. <laughs> dus in een spur of the moment heb ik het toen toch gekocht. Ja, en drie uur later kwam dat bericht. Hillary wins. Ja, ja, dat is zo gaaf. Ja, ik kan me voorstellen. Maar heb je, bel je haar dan zelf, een auteur? Of bel je dan een nee, agent? Nee, je belt een agent, een agent. Je belt een literaire agent die, dat, die haar zaken waarneemt. Ja. En uh, daar onderhandel je mee. En dat moest natuurlijk... Ja, ter plekke, in, in ja. 20 minuten. Ik stond onhandig in restaurant Merkelbach... in de wc's te bellen uh, met de, haar. Hier in de Watergasmeer. Hier in de Watergasmeer, ja. een zeer aan te raden restaurant. En, uh, uh, dat hoor je mij niet zeggen, maar ik ja, ja Maar mij wel. Ik, ik ja, kom er maar toch één keer is een... genoeg. Ja. Uh, nou, dus zo. Ja, en ja. en toen, toen was het zo. Ja. En, en gaat het, wat voor bedragen gaat het dan? We, we, we... Nee. nee? nee, nee ja. Ja, het Mag ik niet zijn, vragen? Nee, nee, nee. Nee? Nee. nee? nee. Dat, dat houden we even voor ons. Nee, ja. Alles sinds redelijk, alles sinds fatsoenlijk. Ik denk wel dat na het winnen van zo'n prijs de bedragen een beetje zouden gaan stijgen. Ja. Maar ja, dat hebben we voorkomen. Esther ja. heb jij ook een agent... of word jij wel zelf gebeld door een uitgever als hij iets met je wil? Nou, of... <kijkt> ja, dat gaat dan via mijn uitgever. Ja, ja. ja. ja natuurlijk. Ja, je, hebt een, je hebt een uitgever, dat is natuurlijk logisch. Maar er is nooit een andere uitgever die je zegt... ach, kom bij, kom bij mij. Ja, dat doen ze niet via mijn uitgever. Dan bellen ze je wel. <lacht> <al>, uh... <lacht> dan wordt wel eens <lacht> zo En ben je, ben je, ben je nog tevreden ja, ja. bij de geus? Ja, <lacht> je. Ga ja, je even een vorkje prikken, zeggen ze dan. Uh, gaan we even eten samen. Ja, op die manier. Maar je bent voorlopig blijf je bij de geus? Ja, ik ben heel tevreden bij de geus. Uh, uh, je was vorige week uh, Nelleke, was je op de Frankfurter Boegmester. Uh, uh, ik, ik krijg nooit zo duidelijk indruk van wat daar nou gebeurt. Is het een, zijn het allemaal steentjes van uitgevers en dan loop je dan als uitgever langs... en dan kijk je of er wat leuks tussen zit? Of? Mm, je hebt van tevoren gemaakte afspraken. Dat hele proces begint schuift steeds verder terug het jaar in. Dus mm. tegenwoordig zit het wel in april komen de eerste mensen... ja, misschien moeten we afspreken in Frankfurt dus, dus in oktober. Dus dat is heel vreemd, want april, oktober... jongens, er zit nog een hele zomer tussen, afschuwelijk. Maar eigenlijk loop je van afspraak naar afspraak... die van tevoren gemaakt zijn en je houdt wat gaatjes... voor de toevallige ontmoetingen... die soms wel eens de belangrijkste blijken mm -hmm. te zijn. Het ja. is één groot netwerk. Ja, maar je moet dan ook heel erg afwegen... van deze persoon is belangrijk en deze misschien Zeker, niet. zeker. Ja. Maar ja, als je er... Uh, ik weet niet, ik geloof dat dit de zestiende keer was mm -hmm. of zo... Dus... Ja, je kunt niet alles. Er zitten 24 uur in een dag. Je probeert ook op een, op een fatsoenlijk tijdstip te beginnen. Niet om 8 uur ochtends. Want je bent senior genoeg om te zeggen: Nou, 10 uur, half 11 is ook leuk. En dan kun je nog heel veel mensen spreken. Ja. En dat is wat je de hele dag doet: je spreekt de hele dag mensen. Ja. Gaat over dan, boeken. Ja, gaat, gaat het ook over damesporno? Want het schijnt dat het uh, dit jaar vol uh, <laughs> ja, was. Ja, ja, damesporno is rampant inderdaad. Ja, ja, ja, wat, wat, ja, ja dat is natuurlijk de grote, het grote issue geweest van deze beurs. Van wat zijn de opvolgers uh, van uh, Fifty Shades? Ja. Ja, en wat, niet voor mijn fonds. Ja, want we, Annette Portugies van de uh, Quirio, die was op de boek, mensen die zei daar het volgende over. Ja, ik werd er vandaag echt helemaal gek van. Je kan bij geen uitgever of geen agent langs... of er wordt een ongelofelijke partij porno voor je opengetrokken... <laughs> Iedereen doet zaken in damesporno. Ja, maar het is, het is je niet aangeboden? of, of wel, maar nee, je bent... nee, ik denk dat ik heel streng keek of zo. Ik weet het niet. <lacht> oh, het James. is me niet aangeboden. Ik had het ook heel vriendelijk geweigerd. Had je, had je James niet uit willen geven? Want het is wel een nee. succes. Ja, het is een heel erg groot succes. Maar weet je, dat, het past er gewoon niet in. Het is, het is echt niet een groot verhaal. Hmm. Dat is een beetje wat Signatuur wel doet. De grote verhalen die over iets meer gaan... dan wat er binnenkamers gebeurt, zal ik maar zeggen. De, de grote verhalen, ja, ja. Ja, ja. En wat, ja. Wat zijn dan de voorwaarden om, om in een fonds te passen? Dat, dat is toch heel, heel lastig? Ja, maar appels het ja, ja het is, je bent voortdurend appels en peren aan het vergelijken. En dus uh, en lees je drie slagen in de ronde... en uh, zit je met de auteurs die je al uitgeeft... en die ook uh, met nieuwe manuscripten komen. Dus de, de spoeling wordt steeds dunner, je mm -hmm. wordt steeds selectiever. En Ja, wat zijn de criteria? Nou, een grote verhaal is voor mij een criteria, maar ook zo'n gek zo'n gek ding als uh, de honderdjarige man. Een, een, een merkwaardig opgewekt verhaal. Van de Ja, die ja. Jonassen uh, die uit Jonas het raam sprong... Uh, of klom, geloof ik, en verdween. En... Ja. en uh, afwijkend ook in dat opzicht, weet je wel. Nou, dat kan er ook in, want al te voorspelbaar mag je ook niet worden, vind ik. Ja. Zijn er zijn ook auteurs waar je na verloop van de tijd afscheid van neemt? Ja. Omdat je zegt, ja, sorry, maar dit wordt toch steeds een beetje minder. Ja. ja. Ja, dat is walgelijk. Ja? Ja, dat is afschuwelijk, ja. Want neem nou de laatste van Savon. Het was, was aanmerkelijk minder goed, vond ik, dan, dan zijn vorige boeken. Ja, maar daar zal ik toch niet zo snel afscheid van nemen. Nee? nee want dat maar... het verkoopt als een tierenlier natuurlijk. Ja, ja dat, dat gaat toch nog wel goed, ja. En uh ja, Er zijn er ook, die geven prachtige boeken uit. En laatst heb ik er bij boek vijf van iemand toch moeten zeggen. Ja, boek vijf. Hoe, hoe vaak wil je iemand zijn taal en verhaal. Ja. Weet je wel? Dat, maar dat is afschuwelijk. Hoe voer je zo'n slecht nieuwsgesprek? Hoe gaat dat? Ja, het gaat is het ook via heel... een agent of toch Nee, nee, nee, dan bel ik de auteur natuurlijk. Je ja. moet wel, je neemt de beslissing, dan moet je wel een beetje. Een beetje smoel tonen en iemand zelf spreken. Maar het is heel, het is ja. heel vervelend. Ja. Ja. Zijn dat dan Nederlandse auteurs of buitenlandse Nee, auteurs? ik doe eigenlijk alleen maar mm -hmm. buitenlandse auteurs. Op, op een paar na. Ja. Waarom is dat? Dat is, dat is waar mijn, mijn belangstelling enorm naar uitgaat. Mm -hmm. naar Over de Nederlandse grenzen. Dus als ik je straks de nieuwe Esther Gerrits meegeef... dan wordt die niet gelezen? Dan zal ik die zeker lezen, maar dan lees ik die... Uh, in, de, in mijn vrije tijd. En ik moet je eerlijk zeggen, ik lees het hele jaar door toch... manuscripten om te kijken of ik er iets mee moet. Of ja. ik er iets mee wil. Ja, want ook zo'n, ik neem aan zo'n zo Frankfurter Boegmissen. het is niet zo dat je daar ter plekke nog eens alles kunt gaan lezen. Dus je hebt nee, het, nee. Heb je huiswerk al gedaan. Ja, ja, Je leest van de, het is heel leuk, want je krijgt altijd twee weken van tevoren... beginnen de potentiële Nobelprijzen voor de literatuur binnen te komen, zeg maar. En het is allemaal even briljant en geweldig ja. natuurlijk. Allemaal ruis, niks van aantrekken. Uh, focus, focus, focus. Veel ruis in Frankfurt veel ruis. moet je proberen aan te optrekken. het, ruis het toch kost zo... geld. Veel ruis toch sowieso in de boekenmarkt? Ja, ja, ja, tuurlijk. Want ja. daar doe je natuurlijk zelf ook al mee, een ruis. Ja, dat weet ik niet. Doe ik mee aan de ruis? Maar ja, als, als jij iets als... als, als de, de, de, weet ik veel... Uh met grote affiches in een boekwinkel. Ja, maar het is toch geen ruis? Dat is toch gewoon een hele goede publiciteitscampagne nee, maar je, voor een boek? Dan roep je toch ook dat iemand misschien wel de Nobelprijs krijgt volgend jaar? Want dat... Nee, nee, heb ik echt nog oh, nooit geroepen. Nooit. Nee, nee, dat heb ik nog nooit geroepen. Oké, okay, goed. Nou, in ieder geval... Uh, uh, uh, uh, dankjewel, Henry. Uh, dat, is een ander boek van, uh, dat is het tweede boek van... Uh, het boek Henry. Het boek Henry. Ja. Dat is ook uitgegeven door jouw docentuur. Door ja. En dat ligt nu in de winkel. Dat ligt nu in de winkel, Ongelooflijk. Ongehoord goed boek. Okay. Opnieuw. Opnieuw. Ja. De moeite waard. Nelke Geel, dankjewel. Wij gaan naar uh, uh, Gijs Bakker luisteren. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band. Met dat ene. Deze week... Uh, Gijs Bakker. Ik ben vormgever. Onder andere sieraden, maar ook van producten die zich in het huis bevinden. Uh, en doe dat al vanaf de zestig jaren. Een van de oprichters van Droogdesign, Godfather van Dutch Design. Nou kun je iemand van zeventig beter de grootvader van Dutch Design noemen. Er wordt van alles gezegd. De grandvader van Dutch Design. <lacht> uh, ik ben daar niet mee bezig, maar ik weet wel natuurlijk dat ik gewoon mijn hele creatieve leven... Natuurlijk gevochten heb, want ik heb al in 1980 een tentoonstelling kunnen maken. over vormgeving in Nederland, waarbij ik voor het eerst de ontwerper centraal stelde. In 1980 ging het alleen maar over bedrijven, als Alpine, en noem ze maar op allemaal. Ontwerpers waren anoniem. Toen heb ik dat omgedraaid en gezegd: nee. Het zijn gewoon toch die creatieven, die moeten dat doen. Dat is 1980. Vandaag begint in Eindhoven de Dutch Design Week. Mede door mensen als bakker zijn Nederlandse ontwerpers hot en booming. Ook internationaal, Design Week Eindhoven is gewoon hot. Want zelfs collega's uit uh, Taiwan, die staan daar ook. Uh, ik weet ook mensen uit New York die speciaal uh, komen kijken. Ja, dat had je gewoon tien jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat is echt ongelooflijk. Ja, voor de virtuele vitrine heb ik gekozen een, een product... wat echt uit het allereerste begin van mijn uh, carrière voor... Uh, waar ik tegenaan liep. En dat is een uh, schaaltje uh, van de ontwerper Bruno Monari. Wat ik niet wist, want het gebeurde in 1962, 50 jaar geleden... dat ik op een liftreis afkomstig uit uh, Griekenland... via Italië terugliftend... Dus geen geld, maar in Napels in een heel lullig klein winkeltje. een, een schaaltje ziet van een enorme simpelheid, van een enorme eenvoud. Wat echt als een bom bij me insloeg. Dacht, hoe is het mogelijk? Ik dacht, dat moet ik hebben, maar ja, geen geld. Dus ik, ik had nog wel een camera, die heb ik verkocht. En met dat geld kon ik dat uh, schaaltje kopen. En uh, het bijzondere van dat schaaltje is dat het in al zijn een eenvoud ook weer heel geniaal is. Want het is een vierkant plaatje van zeg maar ongeveer wat zal het zijn, 30 bij 30 centimeter... wat een vierzijde ingeknipt is. En die losse delen zijn iets over elkaar heen geschoven... en dan met een puntlasje, wat toen de tijd een nieuwe techniek was, vastgezet. Waardoor het een hol vormpje wordt eigenlijk. Op de website opium.avro.nl... Daar is het mogelijk om het schaaltje nog eens heel rustig te bekijken. En om te zien hoe fantastisch het is. Dit is Opium. Inderdaad, ja. En op Facebook en op YouTube ook meer informatie over de Dutch Design Week of Week. Vindt u op ddw.nl en meer over Gijs Bakker en zijn werk op gijsbakker.com. Straks praat ik met Esther Gerritsen over haar, Roman Dorst en Annette Emrecht. Ze heeft drie tal voorstellingen waar ze het over gaat hebben. Eerst nu het nieuws van half vier met Gert Luc. Radio 1, het NOS-journaal.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 Dit is Opium. Terug in carré. Eh, drietal gasten aan tafel. Nelke Geel, uitgever, eh, Esther Gertsen, schrijfster... en dan de tn journaliste, eh, voor ons. En, hebben jullie iets gelezen, gezien, gehoord... wat de moeite waard is om toch vooral eventjes hier op Radio 1 mee te delen? Esther? Ik heb net de nieuwe cd van Martha Wingright gekocht. Mm. En ik heb hem nog uh, maar één keer kunnen luisteren. Maar ik wil alleen maar één zin zeggen uit een liedje... wat ik heel erg mooi vond. Wat ze volgens mij aan haar kind heeft geschreven... I will try, I will not lie, I will not cry too much in front of you. Wow. Mooi. Hoe heet his today? Martha Wainwright, come home to mama. Come home to mama. Prachtig. Uh, uh, Annette, heb eh, jij een, een tip? Ja, ik ga vanavond naar Pinocchio van de toneelmakerij mm. samen met Rik Zwarte. En dat is niet Pinocchio in de klassieke zin van het woord. Dat kun je ook niet verwachten bij de toneelmakerij. Ik zag op scènefoto's al allemaal hele doldriesverkleed verkleedpartijen en gekke decorwisselingen. En komende week staat hier in Carré, waar we nu zijn, Billy Jones. En die verwacht je eigenlijk ook niet, de danscompany van Billy Jones verwacht je eerder in het muziektheater. En zijn vroegste balletten op klassieke muziek, op Mozart en Mendelssohn, die mm. zijn hier dit weekend te zien. En donderdag is nog Storytime, zijn allernieuwste choreografie te zien. Hier in Carré, dankjewel. Nelly Gill, jij natuurlijk. Ja, ik, die Dutch Design Week hoor ja. ik net enorm voorbij komen, dus mm. die hebben we gehad. Maar dus in dat geval gaat alsjeblieft de film Silent City zien.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week theater. Ja, met net etienne uh, Je wilde beginnen met het nationale ballet. Uh, Carmen Bo uh, Paquita Bolero. Ja, dat is een hele mooie voorstelling. Een leuke voorstelling met een Spaanse twist. Er zit dus geen Spaanse dans in. In die zin van roesjes. En, uh, ja, er zitten wel wat castagnettes in. Oh, ik wou maar dan zeggen, geen castagnettes. Ja, ja wel live de Holland Symphonia. Uh, begeleid. Maar ja. het is wel klassiek ballet met een Spaanse twist. En dat is wel heel erg bijzonder om te zien. En het begint met uh, Pakita, En dat is eigenlijk een uh, heel erg klassiek Russisch balletdansstuk. Dat is ook al veertig jaar niet meer in Nederland te zien geweest. Uh -huh. En Rachel Bourgeon, ooit echt de grote muze van Hans van Manen, ja. die heeft het nu een beetje naar deze tijd gehaald. En dat merk je ook wel. Het blijft een uh, choreografie waarin de dansers ontzettend moeten laten zien wat ze kunnen. Ze zijn echt meesterproeven... In die zin zie je ze ook allemaal één voor één naar voren komen en daar hun pirouettes doen in ja, ja, ja, ja. een Grand de classique. Ja. Ja. Het uitpakken, En daar verkijk je op, hoor. Want dan moet je in één keer daar staan op dat toneel en dan die 16 of 32 pirouettes doen. En Matthew Golding, die ontving recent zwaan voor de beste dansprestatie. Uh, mm -hmm. Prestatie, nou, die schittert daar wel in. En die laat ook zien dat hij die, die prijs terecht heeft verdiend. En uh, uh, je hoort hem ook niet eens neerkomen hè? als hij draait of als hij springt. Normaal hoor je nog wel eens <tolfeet> plof. Ja, plof ja, maar die heeft zulke mooie spierkracht om te draaien. Ja, ja, mooi. En een stukje van de muziek laten horen van uh, Pakita. Pakita is wel mooi. <tolfeet> Kastanjeertjes, hoor ze. dan breekt het applaus los ongetwijfeld. Dat is ja, een dit... mooie einde dit, hè? dat hoor je. Uh... Ja, dat is wel, er zitten heel veel open doekjes tussendoor. Ah. Dat vind ik zelf altijd jammer. Ja. Maar ik snap het wel. Iedere solist heeft natuurlijk recht op zijn applaus. Ja. Ja. Ja. Ja. Esther, uh, ben jij een dansliefhebber? Ga je naar het ballet toe? Nauwelijks. Nauwelijks. Ja. Nelleke? Jij? Moderne dans, ja. ja. Ik ga te weinig, maar uh, ik ben altijd ja, voor. Ja. Ja. Ja. Over, uh, de grappige, uh, bolero zit er hier ook in. Uh, ik denk, kan, je, kan je daar nog wel wat nieuws op maken? Of? Nou, dat dacht Christophe Pastor toch... Dus ook, die kreeg van Ted Brandsen de opdracht om daar iets op te maken. die dacht, het is zo'n uitgekoude muziek eigenlijk. En toch heeft hij de opdracht aanvaard. En het bijzondere daarvan vind ik... dat hij niet die erotiserende kant van die muziek heeft gekozen. Want die zat oorspronkelijk ook niet in die muziek. Uh, die is eigenlijk gemaakt op een op, uh, machinerie eigenlijk. Dat had hij eigenlijk voor ogen toen hij die muziek combineerde. Niet zo, dus dat is later door Maurice Pejaar die daar die danser op die tafel ja, ja, ja, helemaal ja. kapot liet dansen. Is, heeft dat die erotiserende kracht gekregen en hij heeft dat weer helemaal links laten liggen. En bijzonder vind ik dat hij uh, in dit keer eigenlijk de, de second, de tweede soliste naar voren heeft gehaald. Dus hij laat twee tweede solisten, het centrale paar dansen. Dat bruist ook helemaal niet van erotiek of van spanning of van uh, sensatie, maar heel erg van uh, nou, mathematische figuren bijna. Mm. En dan komen die veertien dansers, veertien mannelijke dansers en veertien vrouwelijke dansers uit de achtergrond op. En dat stuk bolero is natuurlijk beroemd geworden... door dat eerste instrument wat begint... en dan hè, waar al die ja, andere opbouw, instrumenten die ja, opbouwen. Ja. En daar heeft hij ook iets anders mee gedaan. Want hij ja. laat die, die dansers van het begin af aan... al dat ene instrument samen vertolken. Dat betekent dat ze helemaal gelijk moeten dansen natuurlijk een enorme opdracht voor die dansers. Ja, is dat nou een rader, dit uh, Spaans-achtige programma? Ja, en in ieder geval. En dan Carmen natuurlijk nog aan het slot. Dat moet ja. je gaan zien vanwege Igoné de Jong als ah, Carmen. fantastisch. Zonder roesjes, maar wel met passie en jaloezie. Oké, okay, die uh, voorstelling uh, Carmen, Paquita, Bolero... tot en met 4 november in het muziektheater hier in Amsterdam. Daarna tournee door het land tot 17 ja. november. Dan uh, wou je het hebben over Theater Terra met Koning van Katoor. Uh, dat ken je natuurlijk van... Uh, Jan Terlouw. Ja, wat het leuk was, ik was bij de premier en hij was er zelf ook. En hij is inmiddels natuurlijk al oud, want het boek is volgens mij al begin jaren zeventig... heeft dat de Griffel gewonnen. Ja, yeah, yeah. En onze kinderen lezen het nu opnieuw. En toen ik het voorlas, merkte ik hoe actueel het eigenlijk is gebleven, dat boek. Want Star, dat is de hoofdpersoon, dat is een Aha. jongen, die wil koning worden... want de koning is overleden en de ministers die zitten op die troon... maar die ja, trekken zich niets van het volk aan... En dan krijgt hij opdrachten van die minister... om eigenlijk maar niet op die troon te komen. Dus ze geven hem onmogelijke opdrachten. En dan moet hij dus bijvoorbeeld de vogels van Decibel verslaan. Nou, dat gaat over geluidsoverlast. Mm. Hij moet eh, farmaceuten verslaan... die iedereen maar ziek houden met hun knobbelneuzen. Nou ja, dat zijn farmaceuten die willen verdienen aan medicijnen. Ja, dat zoals... gebeurt natuurlijk allemaal nog steeds. Ja, Zo is alles te vertalen natuurlijk naar het nu, dat is mooi. En ja. Theater Terra doet dat wel leuk. Ze laten die actualiteit een beetje links liggen... maar wat ze heel erg leuk doen is dat ze al die werken die Stag moet doen, al die opdrachten... met heel veel stoffendoeken en met poppen en met snorretjes... allemaal voor beelden. Dus je belandt inderdaad van de ene opdracht in de andere. Van, uh, uiteindelijk springt je ook van die toren af. Ah. En dat kan dus in het theater. Je kunt van een ja, toren afspringen. Ja. Koning van Katoren van Theater Terra. Vanavond in Venrij, woensdag, Den Haag, vrijdag, Zwolle... zaterdag in Stadskanaal. Dan nog de val van toneelgezelschap Kezen Co. uit Arnhem. Ja, dat vind ik wel de spannendste voorstelling. Die dat gaat, gaat eigenlijk over, onze, over de, me, de mediawereld waarin wij tegenwoordig leven. De hoofdpersoon is een uh, succesvolle presentator. Uh, hij heet hier Sander Steenhuis. Maar denk aan Matthijs van Nieuwkerk. Denk aan Jeroen Pauw. Mm -hmm. Die op, eigenlijk zich eigenlijk ongenaakbaar achter. Die denken door die talkshow die ik heb, die is zo succesvol. Heb ik alles in de hand. Nou Zijn privéleven valt steeds meer in gruzelementen. Ja. En dat zie je parallel gespeeld. Dus je ziet die... Talkshow, die wordt echt even het toneel opgereden... en dan dat jingle krijg je dan te horen... en het publiek wordt dan even aangesproken. En wat zo goed gedaan is dat die uh, archetypen in zo'n talkshow... weet je wel, de politicus die even zijn ding doen ja, maken... Ja, ja, ja. de schrijver die even dat boekje voor een beeld schuift... die cabaretier die denkt dat hij wel kan zingen, weet je... Dat, uh, die, die archetypes worden allemaal heel goed geïroniseerd... Nelleke, Nelleke Geel gaat daar naartoe, dat weet ik niet wel. Ik vind het prachtig. Ja. ja, en ik vind het ook wel... Ik wil hem extra benoemen, omdat Kees en Co natuurlijk... Dit is de laatste voorstelling van Kees en ja, Co. Ja, ook geen subsidie meer. Nee, en waar zij ontzettend belangrijk voor zijn geweest... is toch van nieuw Nederlands repertoire. Dit is geschreven door Jeroen van den Berg. Maar ze hebben ook uh, Paul Pouveur gespeeld uh, op de Graaf. Esther Gerritsen En Esther Gerritsen. Ja, ja. Uh, onder meer een, een vriendelijk stuk over aardige mensen. En die zin, die zit weer in dat boek... wat je dadelijk met Esther gaat uh, bespreken. Maar... Uh, dat vind ik dus jammer, want er zijn nog weinig groepen... die zich echt sterk ja. maken voor nieuw Nederlands ja. repertoire. Overigens, even over, want uh, dat onderwerp, zo'n talkshow... dat doet me wel een beetje, je denkt aan Breaking the News... voorstelling van voor Orkata van vorig seizoen. Is, is het daarmee <coughs> vergelijkbaar, of...? Nou ja, dat ging toch meer over hoe je dan... Fascinaties, uh, machinaties, met... hè? De ja, spin doctorachtige... Uh, heeft, het heeft er absoluut iets mee te maken. Dat hangt natuurlijk in de lucht. Hmm. Maar in dit geval gaat het wel nog veel meer over de persoonlijke val van zo'n presentator. Oké. Okay. De val van toneelgezelschap Kees en Koop vanavond in Hoorn, Deze week verder in Zaltbommel, IJmuiden en Breda. En toneel loopt tot eind december. Annette, dankjewel. <tosses> dan gaan wij naar uh, de live muziek. Anne Soldaat en Matthijs van Duiverboden met uh, Soul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 Hush don't you speak Heartbreaks and home in ready for Anne Soldaat ja, mag dan niet de beste guideris van Nederland zijn... maar hij kan er toch aardig wat van, vind ik zo. Uh, uh, zoals gezegd, hij is binnenkort te zien op uh, het Let's Get Lost Festival in Zwolle. Volgende week zaterdag, zaterdag is dat. En hij speelt ook nog in Vera in Groningen. in Theater Kikker in Utrecht. Meer informatie over Anne is te vinden op zijn website annesoldaat.com. En dan nu, Dorst, Esther Geertsen. Normaal lees ik dan een introtekst over waar het boek over gaat en dat soort dingen. Maar ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als je me gewoon een stukje voorlas van het begin van het boek. Het is de eerste keer in haar leven dat Elisabeth haar dochter onverwacht treft. Ze komt van de apotheek op de overtoom. Wil net oversteken naar de tramhalte als ze haar dochter ziet fietsen aan de andere kant van de straat. Haar dochter ziet haar ook. Elisabeth staat stil. De dochter stopt met trappen, maar remt nog niet. De hele overtoom zit tussen hen in. Twee fietspaden, twee rijbanen en een dubbele trambaan. En Elisabeth weet meteen dat ze haar dochter moet vertellen dat ze doodgaat. En ze lacht. Als iemand die van plan is een grap te vertellen. Een opmerkelijke binnenkamer. Opmerkelijk ook dat een moeder ja. kennelijk als een grap gaat vertellen dat ze... Doodgaat? Wat, wat is dat voor moeder, deze Elisabeth? Um, ze heeft niet zoveel contact met haar dochter, volwassen dochter. Dus ze zien elkaar niet zoveel. En nu komen ze elkaar eigenlijk voor het eerst, dus voor het eerst in haar leven, onverwachts tegen. En ze weet nooit zo goed wat ze tegen haar dochter moet zeggen. Ze weet sowieso niet zo goed wat ze moet zeggen tegen de mensen die heel dichtbij staan. En ze heeft nog niet verteld dat ze doodgaat. Dus ze weet, meteen, ik heb iets te vertellen. En de eerste emotie die ze voelt is: Oh, ik weet eindelijk iets wat ik moet zeggen. Dus lacht ze alsof ze van plan is om een grap te vertellen. En later snapt ze wel, realiseert ze zich dat het niet zo kan. Ja. Maar in principe is dat de eerste emotie die ze voelt: Ah, oh, vreugde. Ja, ja. Ik heb ik iets. Heb iets. Ik weet, nu weet ik wat ik tegen haar moet zeggen. Oh, maar dat kan natuurlijk niet nu. Maar, ja. Ja. Is dat iets van de laatste tijd? Of heeft ze dat altijd eigenlijk al gehad? Deze gebrek aan de communicat communicatieve vermogens? Ja, en dat is wel onderdeel van haar karakter. Ja, dat ligt hmm. niet aan haar ziekte. Ja, en de, de dochter eigenlijk. Viel meer op bij het lezen hij heeft, heeft. Heeft ook een beetje moeite met communiceren. Hij heeft wat dat betreft veel van haar moeder. Um, ik, ik vind ze lijken niet op elkaar. Maar er is misschien wel iets wat ze delen. Maar ik, moest dat, ik was daar zelf ook nog niet helemaal uh, over uit. Het grappige was. Ik, ik had een recensie in de NRC. En toen schreef Arjen Fortuyn. wat, wat het verband was tussen die twee. Wat mm. ik zelf nog niet dus helemaal snapte. Dat hij zei. Ze, ze komen wel niet. ze zien niet dat ze elkaar meer begrijpen in het boek. of dat ze elkaar in de armen vallen aan het eind. Maar ze, ze, ze komen dichter tot elkaar... omdat ze op elkaar lijken in, de, in, in, in dat ze zich afzonderen van de wereld. Dat ze zich, ver, eh, niet ver bijzonderen, maar mm -hmm. dat ze zich isoleren. Alleen doen ze dat op een allebei totaal andere manier. Die moeder is, is, de mensen om haar heen denken dat ze autistisch is. Dat is ze niet, maar ze, ze, ze is heel veel alleen. En dat, dat vindt ze ook fijn. En ze, ze is erg bezig met haar relatie tot voorwerpen In plaats van Aha. tot mensen. En die ja. dochter, die. Ja, dat. En, en ze, ze, ze is heel dun en heel voorzichtig en rustig. En die dochter, die is dik en die houdt van eten en van drinken en van. En van Onmatigheid. En van, ja, ja. De, de, de baar loopt alles uit de hand en alles gaat kapot wat ze aanraakt. Dus het is dus een totaal andere energie en andere verlangens hebben ze, maar allebei niet zo heel goed in staat om een de juiste maat. Te houden, misschien ja. de een te weinig en ander te daar veel. Komt, daar komt die feit ook die dorst uit de titel dan vandaan. dorst gaat over zo'n zo onlesbaar ver, verlangen. Ja, ja. Ja. Het grappige overigens is dat je zegt van. daar kom, kwam ik. Ja, dat, ik dat, je dat, nog, dat je daar nog achter moet komen wat, wat je personages behelst. of wat ze, wat ze drijft. Nou, dus ik, ik wist natuurlijk wel, wel, ik wist wel wat het verschil tussen hen was en. en, uh, en ik wist. Dat ze, dat ze elkaar vinden in, in dat ze niks van elkaar willen. Mm -hmm. zeg maar, dat is wat ze bijna delen. Volgens mij staan ze aan het eind tegenover elkaar... en, en beseffen ze allebei, ik, ik wil niks met jou. Ik wil eigenlijk ook niet echt iets met jou. Maar ja, dat is niet wat de wereld van een moeder en een dochter ah. verwacht. Ja, want het mooie is dat die, dat die dochter die, uh, besluit wel... om weer bij haar moeder in huis te gaan wonen... vanwege het feit dat moeder uh, ziek is. Ernstig ziek, dat ze doodgaat? Ja, ze trekt bij haar moeder in om voor haar moeder te zorgen. Maar ja, het is een beetje de vraag waarom ze dat doet. Of ze een goed mens wil zijn. Of dat misschien wel ze zelf uit haar huis wordt gezet. Hmm. En geen het woning komt, heeft. Het komt eigenlijk heel goed uit. Ja, dat, dat, het is de vraag ja, of, of dat allemaal zulke goede bedoelingen zijn. Ja, het komt er ook heel goed uit. Want uh, uh, z, z, ja, ze heeft iets met de mannen. Dat, dat, dat wil ook niet echt lukken, die, die Hans. Dat... dat, dat... Die relatie, dat, dat, dat loopt ook niet lekker. Ze, ze zit sowieso niet echt helemaal lekker in de vel, geloof ik, deze coco. Deze um, nee, ze zit een beetje aan het einde, zit aan het einde van, de, van, de, van haar eigen relatie. En, uh, uh, en, en tegelijkertijd vertelt het boek ook over de scheiding van haar eigen ouders. Ja. En, uh, Als je haar aan het begin uh, ziet staan, bijna... want het is zo beschreven dat ja. je ziet het gewoon die overtoon... met die, met die, met die, met ja. die banen tussen die twee uh, vrouwen... Dan, dan lijkt zij eigenlijk wel heel normaal. Maar gaandeweg wordt ze steeds gekker eigenlijk. Vond ja, tegenover, ik als... ja, ja, ja, de, tegenover die moeder ja. lijkt de dochter... Kijk, de moeder is volgens iedereen om haar heen de gek. De moeder is voor al haar vrienden, kennis en familie... een favoriet gespreksonderwerp. Zo van, wat, wat is het toch met dat mens? Is het nou toch autisme? Of is het, is het toch iets anders? Is het eigenlijk ooit wel eens onderzocht? En iedereen is het erover eens dat die vrouw niet normaal is... en niet normaal met emoties omgaat. Dus vindt iedereen in haar buurt, dat hij zelf wel normaal is. En dat vind je als lezer eerst ook even. Ja, maar, maar haar ex bijvoorbeeld met zijn nieuwe, nieuwe vriendin... die is ook zo gek als een deur. Toch? <lacht> wel, welke vind je haar ex raar? Of zijn... Ik vind haar ex ook raar. Zoals, ja. die, zoals die met zijn nieuwe vriendin over zijn, zijn ex... dus over de moeder van Coco, over Elisabeth. Maar vind je de nieuwe vriendin van de ex wel gewoon? Wacht even, nu gaat <lacht> wie stelt hier nu de vraag? <lacht> Ik kwam omdat in de recensie stond: het zijn allemaal raar, ingewikkelde mensen. Zelfs die nieuwe vriendin van haar vader, die zo gewoon dat het ook weer raar is. Ik kan het ook nooit goed doen. Je doet het nooit goed. Annette, wel wat vragen? Wat altijd opvalt aan de personages bij Esther, is dat die inderdaad wel vreemd zijn, maar wel vriendelijk. Het zijn geen personages waar je denkt: dat zijn haar klootzakken. Die zag, dat zag je ook op toneel in haar stukken altijd. Dat je denkt, het zijn toch mensen met wie je, je meegaat ja. in die gedachten. En ja. dan denk je, hé, hey, rare gedachten. Toch een gedachte die ik ook wel eens zou kunnen hebben. En dan denk je, nog een rare gedachte. Die hebben altijd inderdaad moeite met relaties. Aha. Maar ze zijn zich heel erg bewust van hun positie ten opzichte van anderen, ja. van een moeder, een vriend. Dus het is net alsof ze een hele tijd een hyperbewustzijn hebben over hun relaties. Ja, dat herken ik wel. Bij deze uh -huh. personage herken je dat zelf ook? Bij welke personage? Nee, nee. Bij, bij de personages zoals Annette ja, ja, ja, beschrijft... dat ze ja, ja, ja, altijd ja, dat zich altijd bewust e zijn van, hun, ja. van wie ze zijn en waar ze staan. Ja, ja, vaak wel. Vaak. Vaak wel. Maar het is, altijd, het is altijd. Als je iets, als je iets denkt, ik ga nu iets opschrijven wat echt heel vreemd is. Dat zijn dan meestal de dingen waarvan iedereen zegt, oh, dat heb ik ook. Hm. <laughs> maar het is inderdaad wel interessant dat de mensen dan wel dan denken: dat heb ik ook. En dan daarna zeggen van een rare personage. Ja, want ja. een van die dingen, dat is ook zo grappig. Wat, wat uh, Elisabeth heeft, dat ze een, een onderscheid maakt tussen kapperwoorden en dochterwoorden. Haar ja. taalgebruik is ook heel erg. Want ze heeft een heel nauw contact met haar kapper, kapper. die ja. overigens ook de kapper van de dochter is. Dus ja. ze hebben wat over om ja, over te rare... Ja, de kapper. Ze communiceert eigenlijk het allerliefst met haar kapper. En zegt heel lang dezelfde kapper. En de kapper is ook de eerste... aan wie ze vertelt dat ze doodgaat. Ja. Maar dan komt men bij een kapper... kan ze, kan men je, kan je zo gemakkelijk praten. Alles ik alles op... Goh, gaat het nou? Ja, goed, jee. Gaan we eens nou met kanker? Ja, toch weer terug. Hè, vervelend. Ja. Dat, dat, dat, dat kan, je, kan je bij bijna niemand doen... zo gemakkelijk. Ja. Dus, dus, de, dus, dus zij noemt dat... En het liefst zou ze met iedereen zo praten. Het liefst zou ze zo denken in wat, in wat zij noemt... kappertaal. Ja. Of via de Ook omdat je elkaar niet aankijkt. Kijken, maar, ja. Ja. Uh, kun je een voorbeeld geven van, die, van dat onderscheid? Dus die, uh, op pagina 83, 84, uh, ja. als het over watergolf gaat bijvoorbeeld. Ja, ze dat neemt is dan weer kappertaal, dat begrijpt u wel. Nou ja, ze, ja. ze neemt watergolf omdat je dan vaker naar de kapper kan. Uh, <lacht> watergolf, zegt ze als ze zit. Ze is pas nog geknipt. Watergolf. Alleen de oudere dames hebben nog watergolf. Ze heeft het hem vaak zien doen. Sommigen komen elke week. Dat is niet vreemd bij Watergolf. Gewoon eens proberen. Doen we dat toch? Heb je het al gehoord van mijn dochter? Wat? Woont weer bij me. Dat meen je niet. Haar idee. Gaat het niet meer alleen? Ze wil me nog meemaken, zegt ze. Is het moeilijk voor haar? Wat? Dat je ziek bent? Voor haar? Je bent toch haar moeder? Ja, hè? Echt niks eraf? Alleen Watergolf. Moet het niet gaan regenen? Anders blijf ik hier gewoon zitten. Ik heb genoeg te lezen. Precies. Het is geen gemakkelijk kind... Zenuwachtig type, altijd al geweest. Ja. Het, is, het is toneel ook bijna. Je, dit is gewoon een dialoog. Uh, op, zie jij een onderscheid wat dat betreft tussen een roman en wat je voor toneel schrijft? U luistert naar Radio 1. Ik ja. zou wel hopen dat iemand dit weer gaat bewerken voor toneel. Ja, absoluut. Ze is inderdaad heel sterk in dialoog. Denk ondertussen na. Ja. En hoop ik ja. dat iemand zich geroepen voelt om dorst te gaan bewerken voor toneel. Want ze is echt een vakschrijver. Ja. Is overigens dat, dat moeder-dochter-verhaal. Waar, waar, waar begint dat voor jou? Wat zijn de gegevens dat je denkt, daar moet ik een boek over schrijven? Nou, eigenlijk begon ik met een vrouw die heel van voorwerpen hield... en die dood zou gaan en dan in een hemel zou komen. Die alleen uit spullen bestond. Uh, en dan alle spullen die ze ooit heeft gehad... En die verloren zijn, dat die dan terug zijn. En alles wat ooit kapot is gegaan, dat dat weer heel is. En alles wat versleet is nieuw. En dan dacht, dat, dat is de hemel. Al, alle spullen, perfect. Dat is natuurlijk een vrij statisch beeld. Dat is ook een het beeld wat hij Ja, het ja, einde, als het ja, ja en, het ja, en daar begon ik mee. Zo van, iemand, iemand wiens wens is, die gaat dood en die gaat naar die hemel. En die terugkijkt op haar leven... En, en, en, en, en ik, moest, ik moest natuurlijk iemand die, die, die, voor, voor wie dat de hemel is. Wat voor leven heeft hij? En als die een kind heeft, hoe verhoudt hij zich daar dan toe? Want kinderen maken dingen stuk en zo. Hmm. En toen kwam die dochter erbij. En toen, toen kreeg het verhaal ook nog een hele andere kant. Ja, die dochter die ook al een stuk maakt. Ja. Althans, die als, als moeder er niet op zou sluiten, dan zou ze al een stuk maken. Tenminste, daar is de moeder dan bang voor, denk ik. Ja. Ja, dat doet ze. Maar de, de dochter is, een, is ook gewoon in energie anders. Die, die, alles ja, wat ze... Aan, ze ze, ze, ze, ze, ze, wilt, ze leeft, ze beweegt. Ze drinkt. Ja, ze drinkt, <laughs> ze drinkt en ze doet haar seks. Ook heel veel. Ja. Ook onmatig. Welke ja. Geel, uh, ben je inmiddels uh, zover ik, ik dat je binnenkort een vorkje om. gaat prikken met uh, ik Esther, volledig om. Om het uit te geven? Nou, dat, dat, dat zal ik niet doen, maar uh, ik ga het zeker lezen. Ja. En, en, en de, de, de, de ziekte van uh, zo'n moeder, de, de kanker... Ja. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Waar, waar heb je dat uh, als, als thema? Want die moeder-dochterrelatie kun je natuurlijk op alle mogelijke manieren vormgeven. maar mm -hmm. het feit dat iemand doodgaat, dat, dat geeft een soort afhankelijkheid. Uh... Het is natuurlijk om iets op de spits te drijven. Zodra ja. iemand doodgaat, dan weet je... Ja, als ik nog ooit eens iets met diegene moet, dan zal het nu moeten gebeuren. Want anders gaat die dochter geen haar op de hoofd om eraan je die eraan denkt om, om, om bij de moeder überhaupt op bezoek te gaan en ja. Ja. Ja. het is nu of nooit het is nu of nooit ja het hoe kun je iets over het einde vertellen wil je iets over het einde vertellen nee, nee. moet dat verklappen nee. Nee. nee als je de vraag stelt dan e e mag ik één vraag nog stellen ja en dan net? want er staat een zinnetje in hè, dat die coco die uh, is Russisch gaan studeren omdat ze ooit een boek tegenkwam uh, en dat heette een vriendelijk boek over aardige mensen. En Esther heeft dus ook een toneelstuk geschreven. Dat heet hetzelfde, maar dan een vriendelijk stuk over aardige ja. mensen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat is dat nou, dat vriendelijke boek over aardige mensen? Dat bestaat echt, maar dat is niet de titel van het boek. Maar uh, ik las ooit een interview zelf, heel lang geleden... met uh, geloof de, de theoloog of historicus Van, van, van Deursen. Mm -hmm. En die had een, een Russisch boekje gelezen... waarover hij alleen maar zei een vriendelijk boekje over aardige mensen. En ik, en ik werd een soort van... Dat wil ik lezen. Uber kalm. Dat je denkt, ah... Dat het bestaat. Een vriendelijk boekje over aardige mensen. En eigenlijk sindsdien, en volgens mij is dat twintig jaar geleden... dat ik die zin las, Aha. ben ik vooral geïntrigeerd... of waarom je zo gelukkig wordt van het idee. Oké. Okay. Dorst verschenen bij uitgeverij De Ge Geus. Prachtig boek. Esther Gerrit, dank je wel. Nelly Geel, bedankt. Annette Emrecht, succes met je stem. Na vier uur zijn we terug. Gaan we het hebben over de marathon met Abdelkade Banaan. Opium. Avro. Morgenmiddag opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is Diederik Koopal, de meest gelauwerde reclameregisseur van Nederland. Met hey, Dumbo! Hey, hey. Ben geen manager, wel een inspirator. Inmiddels draait zijn eerste speelfilm, De Marathon in de Bioscoop.